30% korting op bijna alle jaloezieën, ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. Je nieuwe baan is altijd dichtbij. Nationale Vacaturebank. Alle hits van Somber, inclusief Undressed en 12 to 12. Je hoort ze op geen debuutalbum, I Barely Know Her.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 Het aantal gewonden door het winterweer valt mee. Ondanks de sneeuw en code oranje bleef het verrassend rustig op de eerste hulp van de meeste ziekenhuizen. Mensen hebben blijkbaar goed geluisterd naar de oproep om binnen te blijven. In een supermarkt in Nijmegen is iemand aangevallen met een bel. Op beelden bij Hart van Nederland is te zien dat andere klanten snel ingrijpen. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn hoofd en de aanvaller is opgepakt. Waarom hij met een bel iemand te lijf ging, is niet bekend. En Nederlandse militairen kunnen binnen drie dagen noodhulp geven aan de Caribische eilanden. Als dat nodig is. Dat zegt minister Brekelmans, die op Curaçao is, om te praten over de bevoorrading van de eilanden. Afgelopen weekend werd daar niet gevlogen, omdat Amerika en Venezuela bezig was Maduro op te pakken. En dus kwamen daar ook geen goederen aan. En dan nu het weer van weer online? Er valt lokaal een bui en je moet nog altijd rekening houden met gladheid. Overdag is het een tijd droog en 1 tot 5 graden. Nou, dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen files. Wel een uh, melding van een spookrijder. Uitkijken op de A17. Moerdijk richting Roosendaal. Tussen het Klaverpolder en de Mark zijn spookrijders actief. Niet inhalen. Rechts aanhouden. Nogmaals, de A17. Moerdijk richting Roosendaal. Tussen het Klaverpolder en de Mark. Daar rijden spookrijders. Niet inhalen. En rechts aanhouden. Uitkijken. Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent. Foutu start! Q Music. Lars We zetten een punt achter de woensdag. En het is officieel donderdag 8 januari. Die beginnen we lekker fout met Debbie Lovato. Dit is Let It Go. Q Music. Q Music. Q Let it go. Let it go.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 The good girl you always had to be Conceal, don't feel, don't let them know Part van deze donderdag 8 januari 2026. de Demi Lovato uit het Foute Uur. en let it go. Zometeen Justin Timberlake. Dit is Lucas en Steven Oaks. Dit is Love on Hold. in your eyes. You're about to break my heart. I met you at the wrong time. And now I don't know where we.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 Ik, ik hou niet van mensen die disjockey zijn... die een muziekprogramma maken... en die zichzelf belangrijker vinden dan de muziek. Lars Boele. Q. Q-music. Q sounds better with you. Better with you. I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. Off in of my city, off in of my home.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 So don't stop Ik moet even de kaarten bijpakken. Ja, oh ja hier staat hij. Een uh, huisgemaakte tortellini met geconfijte eendenbout op een bedje van schuim van Piccadilly... geserveerd met Amsterdams tafelzuur en ingelegde bloemkool. Met kurkuma en zaden. Ja. Ja, dat... Uh, <laughs> ja, dat is de chef-special van het restaurant WT uh, Urban Kitchen in Utrecht. Yes! Je is er nu, chef-special. Sometimes I turn off the world.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 Chef Special. If not now, then when? Zometeen gaan de deuren open van mijn eigen laboratorium. Een nieuw nachtonderzoek zometeen met de vraag waarom ben je nog wakker? Laat van je horen waarom ben je nog wakker? 0909 9596 Bellen maar. Three times. Of jij, yeah, jij, yeah, yeah. of three times yeah. of whatever. Je weet het wel. Het grote Lars Boele nachtonderzoek. Tijd voor een uh, nieuw nachtonderzoek met de vraag vannacht: Waarom ben je nog wakker? Waarom ben je nog wakker? Laat even van je horen. Pak je telefoon en bellen maar. Dan kom je op de radio 09 09 9596. Ik moet even een stukje Twix wegslikken. 09 09 9596. Bellen maar. Koopmuziek, nacht met Lars. Hallo. Hallo. Hallo hallo. <laughs> hallo. Met wie, Hi. met wie spreek ik? Met Kimberly. Hey Kimberly, waarom ben je nog wakker? Hey, ik ben aan het gamen. Ach, wat leuk. Welk spel doe je? Uh, ik speel op het moment Genshin Impact. Ken ik niet. Vertel. Wat is er voor spel? Het uh, is een Chinese open wereldspel dat, dat je online speelt. Ja. Dat uh, nu al meer dan vijf jaar bezig is. Dus elke keer komt er een grote update. Ja, yeah, uh, yeah, oké. Okay. En uh, met elke update komen er nieuwe characters uit... die je dus helemaal kan beelden. Maar wat is het idee? Dan moet je elkaar afschieten? Of, uh... Nee, nee, nee. nee. No, nee. Uh, je speelt een, uh, um, uh, ja, een verhaallijn... over een uh, hele andere planeet... waar uh, mensen een soort van magische krachten hebben. Ja. En eigenlijk ben je uh, zelf een uh, personage... dat is een onderdeel van een tweeling... Nou, Kimberly, ik, ik volg het nu al niet meer, maar het is, het is een fantasy-spel. Een fantasy-spel. Ja, een, een fantasy-spel. Fantasy spel. Okay, okay. Nou, daar wens ik daar heel veel plezier mee. Nou, dankjewel. <laughs> Oké. Okay. Doei doei. Hoi hoi. hoi, hoi. 09099596, bellen maar, waarom ben je nog wakker? 09099596, music. Goedenacht met Lars. Hoi met Tony. Hey Tony. Hé, hey, ik ben het. Kom net een potje pedellen af. Ach, ik had gisteren ook al iemand zo laat aan de lijn die uh, aan het padellen was. Ja, dus uh, Het is ellende als je niet. Uh, ja, ik kan niet zo goed padellen, maar Ach. dan kun je op het einde nog uh, op de dag nog kunnen nog gaan padellen. Ja, ik moet zeggen, ik, uh, ik vind pedellen dus ontzettend leuk. Ik heb dat ooit eens een keer gedaan. Ik, moet dat eigenlijk? Wel ja, ik vind het echt een leuk spel. Het gaat ook heel snel en zo. En uh, die, die bal die, met tennis, dan schiet je die bal in het netten en dan moet je weer ophalen. Het is een heel groot veld. Het is eigenlijk een beetje irritant. Maar padellen gaat super snel. Je bent continu lekker bij. Ik vind het een heel leuke sport. Ja. Echt. Maar als je iemand bent die niet deze verlies kan, dan is padel ook een heel vervelend spel. Ja, maar dan kan je ook lekker je racket kapot gooien. Ja, dat is waar, dat is waar. Ja, ja. Want die blijft dan aan de hand uh, plakken, hè? Ja, met het weer wel. Met het weer wel, uh, Tony. Ja, en, en met de uh, touwtje ook, hè? Touw, jouw je touwtje zit natuurlijk ook om je hand, vliegt die natuurlijk niet. Ja, daar gaat je hand mee. Ja, uh, heel onhandig. Tony, ik wens jou een fijne nacht. Slaap lekker alvast. Is goed. Yo, Yo mazzel, mazzel. Hey, hey, mazzel, Hey, Waarom ben je nog wakker? 09099596. Cue Music, nacht met Lars. Hallo. Dag, uh, goeieavond. Hallo? Hallo, met wie? Ik spreek met Seuren. Seuren. Hoi. Seuren. waarom ben je nog wakker? Uh, ik kom net van het werk af. Doe voor werk? Ik werk bij, uh, bij ASML. Oh, dat is uh, een heel, heel belangrijk bedrijf, is dat? Ja, ja. Voor ons toch? Ja, vochtend. het is, uh, het is als het goed is, ja. Ja, voor mensen die niet weten, met jullie maken de machines die we chips maken. Die uh, chips kunnen maken inderdaad. Yeah. Ja. De, ja. Die, die, die belichte wevers inderdaad waar uiteindelijk chips van gemaakt worden. Maar zijn wij nou de enige, in de, we gaan nu heel diep uh, zeuren, maar zijn wij de enige ja. in de wereld die dat die kunnen? Want ik las ook ergens van de week, of vorige week was dat, dat de Chinezen dat een beetje naproberen te maken nu. Ja, die schijnen een of andere prototype inderdaad te hebben. Ja. Uh, in, in Veldhoven in ieder geval, daar zijn ze de enige in de wereld die de IOV-machines kunnen maken. Uh, waarmee de, ja, de in ieder geval de geavanceerdere chips gemaakt kunnen worden. Ja, vet. Uh, en ja, dat zijn de enige in, ieder geval in Nederland die dat kunnen. Maar hebben jullie 24 uur diensten dan of zo, dat je zo laat nog uh, gewerkt hebt? Uh, ja, wij zelf werken in twee ploegen. Dus ah. wij hebben gewoon een vroeg en een late dienst, dat is dan tot 12 uur. Ja. Uh, maar er zijn ook afdelingen die gewoon vijf uh, shiften draaien, dus ook nachtdiensten draaien. Jeugdig, jeugdig. Allright. Nou, dan ja. zou ik zeggen, rijden nog even voorzichtig. Op de weg, yes, rood, even voorzichtig. En, en uh, slaap lekker alvast. Ja, wat doe je? Hoi. Ja, zo op dit nog een rondje. Leuk. Leuk om even van je te horen. Pak je telefoon en bellen maar 0909 9596. Waarom ben je nog wakker? Kill me over de Maximum hit. Maximum hit. Yes. Kramer en Little by Little bij Q Music. We zijn bezig met een onderzoek. Oh, deze. Ja. Het grote Lars Boele nachtonderzoek. Het nachtonderzoek met de vraag waarom ben je nog wakker? Meld jezelf als respondent van het onderzoek en dat kan door je telefoon te pakken en te bellen met 0909 -09 9596. 0909 9596. Bellen maar. Q Music, nacht met Lars. Hey Lars, goeiedag. Willem Brouwer. Hey Willem. Uh, goedenacht. Waarom nou, ben je nog wakker? En wij, uh, nou, ik uh, ben om half tien vertrokken van uh, Leeuwarden naar uh, Apeldoorn. Ja. Daar uh, brengen wij uh, de telegraaf naartoe, elke nacht. O, oh. Al elke avond eigenlijk. Dus uh, ja, half tien uh, wordt het in Leeuwarden gedraaid ongeveer. Ja. En uh, zodra het klaar is dan uh, vanuit Leeuwarden naar uh, Apeldoorn en dan weer een ratoertje uh, Leeuwarden. Hebben jullie maar één drukkerij dan in het land? Hè? Die staat dan in uh, Leeuwarden. Uh, nee, nee, nee. We hebben wel meerdere drukkerijen, Alleen uh, Amsterdam is uh, vorig jaar gesloten. Oh, ja. Hè, dat is uh, natuurlijk een hele grote telegraaf zo. Dat wordt nu allemaal door het mediahuis uh, Leeuwarden overgenomen. Ja. En uh, ja, alles uh, van het media dat, uh, dat wordt nu uh, door het hele land uh, gedraaid. Alleen dan, uh, uh, uh, ja, wij onze locatie is Lelwaar dus. Uh, ik snap het, ik snap het. Wij zijn, er, wij zijn er heel blij mee. Doe voorzichtig op de weg, uh, Willem. Ja, zeker weten. Ja, okay. we een paar uurtjes, maar uh, komt goed. Oké. Okay. Okay, Yo, dank je. Hoi, hoi, hey, hoi, 0909-9596, Cube Q-music, Goedenacht, met Lars. Hoi, goeiedag, ik ben hey, Marleen. Hé, Marleen. Hallo, waarom ben je nog wakker? Ik uh, ben uh, op weg naar huis van uh, late dienst in het ziekenhuis. Oh ja, dat heb, dat heb je natuurlijk ook mensen. Ja, de, ik had toevallig gezag uh, ik vandaag op tv. Er zijn natuurlijk een hoop mensen die thuis kunnen werken, maar uh, ja, mensen zo zijn alleen, dat gaat natuurlijk niet. Nee, precies nee. Nee, nee. Nee, nee, maar... toch, wel, toch wel fijn als, uh, als de dokter gewoon in het ziekenhuis is. Ja. Dus uh, vandaar. Oh, ja, je, ja. Bent ook, je bent arts. Ja, ja, klopt. En wat, uh, wat voor ja. arts? Wat voor, heb je specialisatie? Of, uh... Ja, ik ben in opleiding tot geriater, Dat is uh, arts voor de ouderen. Maar ik ja. werk nu eigenlijk uh, voor uh, allerlei disciplines. Op de spoedhuis en hulp en in het ziekenhuis. Uh, op de afdelingen zelf. Wel leuk. Wel je wel je gewoon het, he ja, het hele ziekenhuis zie je dan eigenlijk. Leuk hoor. Ja, ja. zeker. Ja. Nou, wat, wat, ik vind het een mooi beroep, Marleen. Ik had het, als ik, nou, trouwens, ik wou zeggen... als ik door had gestudeerd, had ik het willen doen. Maar eigenlijk ben, ik hou ik helemaal niet van bloed. Dus wat, wat zeg ik nou eigenlijk? Nee, Marleen, heel goed. Doe voorzichtig weer even naar huis toe. Ja, dankjewel. Fijne uitzending. Dank je. Doei, doei. Doei. 09099596. Q-Music, goedenacht. Met Lars. Hoi, mijn Mariel. Mariel, hallo. Hoi, hoi. Waarom ben jij nog wakker? Wij zijn onderweg van de training van het kunstrolschaatsen. Hoi! Nou, wat leuk! Mijn dochter en ik. Ja. Wa wat leuk. Uh, het kunstrolschaatsen. Ja, en waar doen jullie dat? Uh, ja, vroeger gewoon in dorp, maar nu doen we het uh, Nieuwe Gein. Marielle, ken ik jou? Ja, Ja, ja. ja wij kennen elkaar. Ja, hoe, hoe zat het ook alweer? Want, oh, de, ja, nou wordt het een soort onder onsje bijna, maar... Um, Jouw vader, hoe staat het? Nee, kan je het even uitleggen? Ik was heel goed tevreden met jouw vader bij de rolhockey. Dat was het, ja, dat was het. Ja. Ja, ja, ja. Want jou va jouw vader is Eddy. Ja, klopt. Ach, hier is de rest die... van Nederland echt totaal niks aan, natuurlijk. Nee. Maar ja, we zijn allemaal de rolschaatswereld. En wij komen nu net van het trainen vandaan. Ja, ja, ja het is toch een beetje onderbelicht. Ja, dat is grappig. Mijn vader deed dus aan rolhockey. Dus dat is eigenlijk ijshockey op rolschaatsen. Uh, dus ja. Samen met jouw vader zat hij in het, uh, het Nederlands elftal, toch? In het Nederlands team, ja, ja, ja klopt, ja, precies. Ja, en de dames deden allemaal kunstrolschaatsen en mijn dochter doet dat nog steeds. Nou, wat enig, wat enig, Marielle. Nou, ja, leuk om je zo weer even te spreken. Ja, is helemaal prima. Iedereen ja, groetjes. Ja, ja, ja, jij ook thuis. <laughs> ja, ja doe. We, we. Doei, doei, doei, doei. Ja, ik dacht, ja, ik ken bijna geen mensen die kunstrol schaatsen. Ik ken één iemand en Marielle, ja, die nam kwam bekend voor. Wat grappig, wat leuk dat hij even belt. Hé, hey, uh, conclusie van dit nachtonderzoek. Ja, we hadden één iemand die aan het gamen was. Eén iemand was aan het padellen, was er net mee klaar trouwens. Twee mensen hadden net gewerkt bij AZML in het ziekenhuis. Eén iemand was onderweg om de Telegraaf uh, rond te brengen. En we hadden net Marielle daar uh, aan de lijn. Die was uh, terugweg van het kunstrolschaatsen schaatsen.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 So that can For tonight, can we just forget? Never Forget You, by Q-Music. Ik uh, ga even checken of je nog een beetje scherp bent. Ik heb een raadseltje voor je. Ik ben benieuwd of je het weet. Let op. Wat was de favoriete fastfoodketen van Michael Jackson? De favoriete fastfoodketen van Michael Jackson. KF... Jackson. They don't care about us, aspect of music. Judith Eick, goeienacht. Goeiedag Lars Boulin. Het vertrouwde woord. Moeten we het er even over hebben? Nou, we moeten het er zeker even over hebben, ja. Zo. Nou, ik heb even de laatste drie uur van jouw show even Oh. Oh, ja. <laughs> Oké, okay. ja. ja, ja. Ja, wat denk je zelf? Moeten we eerst even uitleggen voor de mensen die oh ja, nu laatst, voor het eerst ja, de radio hadden. Wat, wat het eigenlijk is. Ja, dat is misschien wel goed. goed ja. uh, volgende week doen wij het verboden woord bij Q-Music. Vanaf uh, maandagochtend, 7 uur s ochtends gaan we beginnen. Vanaf dan mogen we het woord beetje, het woord beetje niet meer zeggen. Ja. Doen we het wel, druk je op de knop in de Q-Music app. Maak je kans op 500 euro per keer. Uh, nou, dat is, uh, vorig jaar hebben we dit ook gedaan. Toen was het woord eigenlijk. Ik eindigde toen als tweede. Achter uh, Mattie ja Het was echt een... week Het was een week ja. En het stomme is, je doet het niet expres. Nee, maar er zijn ook van die woorden die glippen er gewoon in. hè. glippen er gewoon in. Vanaf maandag hebben we dus het woord beetje. ja En nu heb je geteld. Ja, ik dacht, ik ga eens even kijken hoe vaak je dit nou zegt in drie uur. Ja. Ja, nou ja. Oké, moet ik een gokje? Een gokje, een wild gokje. Ik denk... Ja, ik zit even te... Ik denk... Ja. Ik zit eventjes terug te kijken, want nou, ik heb het. De, de, de, niet vaak hoor. Ik denk een keer of drie? Drie keer zeg jij. Vier. Vier? Wordt steeds meer? Vijf keer, denk ik. Ja, <laughs> omdat jij, is, je, vijf! <laughs> vijf keer zoiets. Nee. Het negen is, keer. Negen keer? Negen keer. God, me echt nog mee. Valt me mee? 9 ja, maar... keer 500 euro. Ik weet het niet. Dat ja, is 450 euro. Maar... I know, dat is veel geld. Nee, sorry. Nee, sorry. So, dus even, even snel rekening te slaan. Nee, sorry. Het is 4500, toch? Ja, ja dat klopt. Maar, 4, um, uh, ja, nee, ik vind dit niet veel in vergelijking tot. Wat er, ik had van de week zat ik Joost Winkels te tellen. Die had er 25 keer. Ja, dat is, in drie uur. Dat is niet normaal. Dat is natuurlijk niet normaal. Nee, dat is 12.500 euro ja. in drie uur tijd. Ja, uh, ja. Maar heb je al een beetje een tactiek? Nee, absoluut niet. Nee. nee. Jij wel? Nee, ik dacht nog heel daadkrachtig en zelfverzekerd gaan praten. Maar maakt het eigenlijk helemaal niet uit. Het gevaar is dat je helemaal zo gaat praten en op je woorden letten. Maar dat was... Dat ook niet. Dat is doodvermoeiend. Dat kan niet. Ik ga morgen nog één dag om te oefenen. En dan is het maandag zover. Zo, ik zit echt met gekrepen billetjes, hoor. Echt? Ik zie het ook een beetje. Je zit ook 10 centimeter hoger. Ja. Ja. ja, inderdaad, ja. Het ja, ja. is wel een compliment dus. Ja, een zeker. Billetje. Hele goede billetjes. Ja. Nou. Uh. Kan niet meer. Dus ik kan er ook niet mee, hoor. Nou, ik... veel plezier zo meteen met Judith. Dag. Quite the pyro You like the It's a cold bed full of scorpions, the venom stole her.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 Saved my heart from the fate of